Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Twee jongens zijn opgepakt vanwege een beroving. De jongens van 14 en 15 uit Tilburg in Brabant worden er ook van verdacht dat ze een agent hebben mishandeld. De politie werd gisteravond gebeld omdat een man zei beroofd te zijn van zijn telefoon. Een van de twee jongens werd vlak daarna met de telefoon opgepakt. De ander werd vanmorgen van zijn bed gelicht. J. West moet zich laten vaccineren als het aan Australië ligt. Met de soap rondom tennisser Novak Djokovic nog vers in het geheugen heeft de Australische minister-president J. gevraagd zich volledig te laten vaccineren voordat hij naar Australië afreist. Voor een tournee. J. West zei aan het begin van de pandemie dat je laten vaccineren gelijk staat aan het merkteken van een beest. Waar zij later op social media één prik te hebben gehad. Een heftig bijna ongeluk op de A4 bij Den Hoorn in Zuid-Holland. Tijdens een rijles zagen de instructeur en leerling dat een man achter het stuur onwel was geworden. Ze gingen voor hem rijden en zorgden ervoor dat hij naar de vluchtstrook kon komen. Ze belden tegelijk 112. De man is naar het ziekenhuis gebracht. En het is flink aan het sneeuwen in de Verenigde Staten. Er wordt een flink pak sneeuw verwacht. In vijf staten is daarom de noodtoestand uitgeroepen. Maar deze vrouw vindt het prachtig en is speciaal van Florida meer dan 2.000 kilometer gereisd om de sneeuw in Boston te zien. You can't experience it when you're watching like you do when you're here in person. I mean, this is beautiful. Look at the city. The city never looks better in the snow. And you told me you're from Boston originally, but you did have to go buy boots last night. I did. I threw my boots away when I moved to Florida a few years ago. So luckily, I was able to get some and I'm good to go. Het wordt waarschijnlijk de zwaarste sneeuwstorm in jaren en er wordt geadviseerd om alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Dan nog het weer, ook bij ons veel wind. Langs de kust stormachtig, met kans op zware windstoten. Morgen af en toe een zonnetje, dan een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de A10, de ring van Amsterdam. Bij Durgerdam is de vertraging vijf minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM.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 Een disco-klassieker aan het begin van het eh, derde uur van eh, dit programma. Je hoorde eh, tapharis en dan take away the music. In het vorige uur eh, spraken Albert Jan en ik eh, heel even met, oh, met elkaar en toen hadden we het over eh, het YouTube-kanaal van eh, Topop. Dat, eh, dat, eh, dat eh, kanaal inmiddels eh, meer dan een miljoen eh, leden of uh, likes heeft, eh, zeg maar. Mensen die het eh, YouTube-kanaal van Topop eh, volgen. En dit is ook echt zo'n groep die je altijd bij top-op-advissen op, dan in, in de studio. Je hoorde inderdaad een, de heren van Tavares. En u wat gaan we daarin allemaal doen? Buiten een zonnebril opzetten? Ja, ik, ik had het voorspeld, hè? Ja, we ja. hebben hem nodig. Ja, het zonnetje in huis. Ja. huis moet ik zeggen. Goed, over een tweetal platen op dit derde uur van Zandvoort op zaterdag is het weer tijd voor Pit Report. En er gebeurt van alles in de wereld van de Formule 1. Zonder dat er ook maar één meter nog gereden is in de nieuwe wagens. Maar genoeg nieuws uit de wereld van de Formule 1. Half vijf hebben we het dier van de week. En die hadden we, we hebben Geer gehad, we hebben Goor gehad. Die zijn allebei veilig onder het dak gebracht. En nu is het tijd voor Empie. Dus om half vijf het dier van de week Empie.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 Spreker, selectie uh, Selection audio met de uh, Little Cream Bag. So ik de uh, Pit Report, dus nieuws uh, uit uh, de autosportwereld. Maar eerst P&D on, set a drift on memory bliss. Rubber bands expand in a frustrating side They Tell me that she's not dreaming She's got an aches in the hole That doesn't have meaning Reality used to be a friend of mine Cut complete control, I don't take too kind We've seen Applegate, you gotta put me on The guess is a piece of the cake, was jacked on She broke a wishbone and wished for a sign And told her whispers in my heart were fine What did she think she could do? at the ring finger on her hand I wanted her to be a big PM Dawn fan but I have to put it right back with the rest, that's the way it goes I guess Baby you send me ah, ah, ah, ah. Baby you send me ah, ah, ah, ah. said Baby send Begin jaren 90 was deze plaat enorm populair. De PM Don single, Set It Drift on Memory Bliss". En uiteraard herken je ook wel de deunen nog van de single van Spendabelle daarin en uh, True. CFM, Race Radio, Pit Report. Inmiddels kwart over vier geweest. We gaan weer eens even in de wereld van de autosport uh, neuzen.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 ook zegt als als als de er gewoon naar binnen was gegaan die speculeren dus gewoon op het feit of dat team dat hij achter de safety car zou finishen. nou, Max heeft daar een stokje voor gestoken. Want de baan was inmiddels weer veilig en kon de safety car naar binnen. Dan had dan helemaal Hamilton gewoon ook voor vers banden naar binnen moeten. Precies, dat is het dus. En, Einde uh, discussie. Maar, nou, nou, dat vind ik ook. Max is uh, gewoon uh, de kampioen van het uh, ja. afgelopen jaar. En uh, het was een uh, goede beslissing om de. de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 Waar ik heen ging, ik wist het zelf niet eens. Alles uit mijn handen. En je nam me zomaar mee. En ook. Ja, ik ga.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 Omdat ik dag en nacht alleen naar je denk Ja, ik draai nog maar een liedje van hazen Voor ik je eh, eh, eh. Weet dat het moeilijk is als ik je mis beschat Kom niet meer thuis vannacht, dus neem me in de straat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 Dat ik dag en nacht alleen aan je denk Ja, ik draai nog maar een liedje van de hazen Voor ik hier vertrek eh, eh, eh. Weet dat het moeilijk is als ik je mis, schat. Kom niet meer thuis vannacht, dus neem me in de stad En ik draai nog maar een liedje van de hazen Als ik aan je denk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 Dat was uh, omdat uh, van, uh, vanuit de lockdown de kroegen gelukkig uh, afgelopen woensdag weer open mochten. Hier is het eerste rondje DigiDex, niks. Schilder en Roel van Velsen. De stoelen gaan weer van de tafels, de bar wordt gepoetst. Het is de hoogste tijd. De kaarsjes worden aangestoken, uit de jukebox klinkt André. Het is te lang stil geweest.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 Dus vanavond gaan we los voor Ik hoor een zeggen, ja, wat hebben wij dit verdiend. Even los met z'n allen, even zonder de zorgen. Of op zijn minst of een waren voor morgen. En breng een toas op de eerste rond. Ik kijk je aan en zeg: mogen er nog vele van. Het is tijd, de hoogste tijd. Zo. Tot tien uur. Jazeker. Gezellig in je eigen lokale kroegje en genieten van de sfeer die daar is. Ja, uh, nog eentje. Nee, de, de eerste ronde en uh, dit is nog eentje dan. Am gisteravond binnen maar het werd steeds later. En nu is de nacht bijna voorbij. Dan. Nog eentje dan, nog eentje, dan moet ik echt naar haar. En dat was nog eentje dan, de single van Frans Duits. Inderdaad, geweldig om die weer even te horen. Natuurlijk na het eerste rondje de single van Diggy Dex, Nick Schilder en Roel van Velsen. En dan ben ik ondertussen ook aan het zoeken en Albert-Jan is ook aan het zoeken. Dus dat scheelt weer even. En dan gaan we zo dadelijk het gedicht van de dag doen. Kan je daar alvast wat over vertellen, Albert-Jan, over het gedicht?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 around enough to ouder bent Single van uh, Matthew Wilder en Break My Strides. Ja, hij is inmiddels gearriveerd. Fred, Fred, Fred. Fred. Goedemiddag. Goedemiddag. Hey. Oh, hey. Goedemiddag. Poef, poef. Nu nou, kunnen we even nou, nou. eindelijk uh, rust nemen. Hey. Hey. Hey. Ja. Hallo, goedemiddag Fred. Goedemiddag. Hoe is het ja, ermee? Hoe is het ja. ermee? Druk. Druk, druk. druk, druk, druk. Wat ben je allemaal aan het kappen, doen kappen, kappen, met, je, kappen, kappen, kappen. met je telefoon? Oh, je programma ja, aan het... Ja, ja, ja, ja dan, ja, dan ja. weet je wat je gaat doen natuurlijk, hè? Ja, ja. dat wil je weten. Nee, ja. En dat wil ik zeker weten. Ja. Zeker ja. weten. Nou, vandaag uh, hebben we Stefan de Kust uh, over zijn nieuwe single hier in de, in de studio op het kamp. En we gaan bellen met Arno Kolenbrander. Uh, wel bekend van, uh, ja, destijds uh, Miss Saigon en uh, dat soort uh, Henny Huisman en dergelijke. En, uh, even kijken, uh, dan hebben we ook nog, uh, even kijken, uh, Juan Richards. En uh, zijn nieuwe single heet Pak het Moment. Pak het Moment? Ja, pak het Moment. Nee, nou ja, heel verstandig uh, lijkt mij. Maar je weet, ja. uh, Stefan die komt, uh, dat is een Haarlemmer van Oorsprong, hè? Hij komt al heel geregeld in Zandvoort. Ja. In... En uh, hij was hier keurig op kwart voor vijf. Ja, nou, ik ook. Hij, ja. Hij, wel, hij, <laughs> hij wel, hè? Hij heeft nog van het gedicht mee kunnen genieten, Fred. Ja, ja, ja. ja ik, ik luister op probeer altijd in de te luisteren. Ja, dan ben, ben je even sereen in je eentje. Hè? Dan kan je weer tijd ja, nemen ja, ja. voor het gedicht. Dan ken ik weer. Dat <laughs> ken ik weer tegen. <laughs> ja, zeker. Nou ja, wordt weer een uh, leuke uitzending. En uh, uiteraard ook weer ruimte voor uh, eventuele verzoekplaten, Fred. Ja, nog eventjes naar de zfmartiesten.nl. En uh, stuur je een mailtje. Of, bellen mag ook natuurlijk. 30393. Kijk, alsof die man nog gestudeerd heeft. <lacht> of 0325731969. Daarom moet wel 30 jaar in uw opleiding zijn uh, ja. geweest, en, 31 jaar. 31 jaar. Vos. 31 jaar alweer, ja. <lacht> ja. Goed. Dus... Entertainment voor jou. Van uh, 5 tot 7 Met als speciale gast Stefan de Kust. Met het nummer op de, het kamp. Op het kamp. Op het kamp. Even een vraagje van, over vorige week nog. Uh, toen had je ook een uh, vrij jonge knul uh, te gast. Ja. Gio. Uh, Gio? Gio, ja. ja, nou, ja. Uh, ja die, is al, uh, die was al eerder geweest. Hè? Was ook eerder ja, geweest? Uit uh, Den Haag. Oké. Okay. Ja, die is uh, van dat uh, programma van uh, ja. SBS, uh, ja, toch? Ja, ja. Oké. Okay. Dus goed. hoe heet het programma? Ik ben even ja, ik, ik, ik, de, naam de, kwijt, de, de naam kwijt hoor. <laughs> oh jee, help. Kom, kom maar. <laughs> maar goed, vandaag Stefan, uh, Stefan de Kust. Goed. Uh, ik zou zeggen, veel plezier met je programma. Graag, dankjewel. Nou Rob, uh, wij hebben het er weer op zitten. Ja, morgen mag je weer, uh, op Ja, kan. gelukkig. Ja. En uh, nogmaals, uh, aan het begin heb ik er ook uh, aandacht aan besteed. Tot slot uh, nog even heel veel sterkte voor uh, de familie, vrienden en uh, bekenden uh, van uh, Gert van Kuik.